5 graden, morgen opnieuw kansenbenkelen buien, dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOW. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en, en jij, beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu Inspiratieradio.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 that when it is over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 Dan is het een lezing over een algemeen onderwerp. Maar mensen vatten dat vaak heel persoonlijk op. Je krijgt heel veel vragen over: ja, wat betekent het voor mij en wat kan ik ermee? En dat vond ik heel erg uh, leuk om Komt te het doen. Het Heel erg dicht. En dan wordt het echt een interactieve ja. ja, uh, lezing. Hè? Ja, en had je ja. daar ook nog antwoorden op? <laughs> op die vragen, <laughs> die ja. levensvragen. Nou, De... het werd ook een soort hele open uh, dialoog. Ah, Oké, okay. wat was het? Uitwisseling van jou vragen, Herman. Nou, het was een hele mooie avond. Uh,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 Vraag over meditatie. Oh, okay. Dus dat was heel leuk. Ja. Nou, zie je? Zover. Zo ja, uh, gaan mensen ja. uh, nog uh, in grote getalen over naar het zen uh, nou, Dat ik wel. We <grijft> ja. Maar dat is ook niet de bedoeling van de lezingen. Hè? Mm -hmm. we, dat is vrij, uh, de onderwerpen zijn vrij, dus uh, ja. het is niet een, uh, een zieltjeswinnerij of zo. Uh, ja. Ja. Heb je de uh, baas nog gesproken van Ananda? Was hij er ook bij? Die was er ook bij. Wat vond hij ervan?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 Het is dus een half uur. Uh, nou ja, het hangt ervan af. Als je het Kijk, stil In, in het, het... zen-centrum doen wij uh, een half uur. Hè? Maar als mensen beginnen, dan beginnen ze met vijf minuutjes of tien minuutjes. Want dat op is ook een leerproces. Ja, dat moet je gewoon leren natuurlijk. Want het stilzitten in het begin, nou, dat uh, het lukt van geen kant. En soms doe je benen ook hartstikke zeer. Hè? Als je op zo'n meditatie-ding nou. zit. Nou, <laughs> bij ons kunnen mensen ook gewoon beginnen op een stoel. Ja. Ja. Want uh, ja, op zich maakt dat niet uit.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 is toch een beetje opgevoed met uh, hel en verdoemenis. Het is zo'n bevrijding dat het allemaal... Hè? Kijk, sommige dingen zijn natuurlijk niet zo slim om te doen. Ja. Maar dat betekent niet dat je dan zondig bent. Ja, of fout. Of fout. Ja. Hè? Ja. Alleen maar dat het niet zo handig is om te doen. Dus het boeddhisme heeft wel bepaalde, bepaalde aanbevelingen om te doen.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 Life has just begun. I. Find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 hoe zeg je, geklapte klap. Ik ben, ik ben hem even kwijt. Uh, Eén hand. Hem? Oh Eén ja, hand, klap, klap met één hand. Ja, zo ja. was hij. <laughs> uh, ik ben nog steeds... Ik snap, ik snap eigenlijk aan de ene kant wel... waarom ze dat doen en aan de andere kant ook weer niet. Maar leg het maar eens nou ja, uit. Er zijn dus in Zen zijn er eigenlijk... twee verschillende scholen. Die ene mm -hmm. school, dat is wat ik net zei... die zegt, je moet gewoon alleen maar zitten en niks doen... Mm -hmm.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 Beraak.nl ja. Je hebt ook een boek, toch? Dat jij ja. het geeft. Oh. Nou, dat zijn die boeken die... Uh, ja, ik aan het noemde, uh, begin, uh, uh, begin zei. Is het misschien leuk om dat... Rob, even op de website te zetten, de boeken. Ja, ja want, Rob uh, want ik... nou, Ja. Dus dan gaan we nou. de boeken die jij hebt geschreven... Fijn. gaan we gelijk even Kijk. op de website zetten. <laughs> en we zetten ook meteen jouw uh, twee... Uh,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 De, namelijk de eerste inspiratieradio CD, Inspiratieradio Zo. 1. Dat is met allemaal muziek van de af, uh, afgelopen twee jaar. En ik wil jou het eerste exemplaar aanbieden. Nou, ik ben zeer vereerd. Uh, Alsjeblieft. Dankjewel. Het, zat een mooie, nou ja, het zijn echt de mooiste nummers van de afgelopen twee jaar staan erop. Nou, geweldig. Dus echt, het is Dankjewel. echt een prachtige CD geworden. Geniet ervan. Ja. Nou, we gaan nu echt afronden. Wij zijn...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 Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Martijn van Beek met het NOS journaal. ING heeft een paar uur te kampen gehad met een technische storing... Daardoor waren de geldautomaten van ING sinds het eind van de middag buiten gebruik. Ook konden klanten een paar uur niet internetbankieren... en konden er in winkels hooguit 250 euro worden afgerekend met een ING-pas. Tegen acht uur vanavond was de storing verholpen. Bij het Feyenoordstadion hebben vanavond een paar honderd voetbalsupporters... de spelersbus opgewacht die terugkwam uit Eindhoven. Er heerst een grimmige sfeer vanwege de 10-0 nederlaag die Feyenoord leed tegen PSV. Een cameraman werd geschopt en zijn camera werd leeggehaald... Er was de leus Mario moet blijven te horen. Trainer Mario Been stelde vanmiddag na de nederlaag zijn positie ter discussie. Als het bestuur van de club zich morgen in een gesprek niet achter hem opstelt, neemt Been ontslag. Feyenoord presteert dit seizoen slecht en staat na tien wedstrijden op de vijftiende plaats met acht punten. Been had achter de hekken van het stadion een gesprek met een delegatie van de supporters. De meeste fans vertrokken daarna naar huis. De VN begint een luchtbrug naar het West-Afrikaanse land Benin dat is geteisterd door overstromingen. Tweederde van het land staat onder water en bijna 700.000 mensen zijn door de overstromingen getroffen. Tiental inwoners zijn verdronken. De vluchtelingenorganisatie UNHCR wil zo snel mogelijk tenten en muskieten naar het gebied brengen. Behalve Benin hebben in West-Afrika ook Nigeria, Guinea, Mali, Togo en Tjaad te kampen met overstromingen. Wegen, huizen en oogsten zijn vernietigd. Sinds het begin van het regenseizoen in juni zijn volgens de VN al bijna 400 mensen in Centraal- en West-Afrika omgekomen. Het weer in het binnenland opklaringen, aan de kust bewolkt en nog kan.